Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Dat Nederlanders, ondanks de schuldencrisis, toch weer meer Sinterklaasinkopen zullen doen dan vorig jaar. De crisisorganisatie verwacht dat er rond 5 december 493 miljoen euro extra zal worden omgezet. Dat is ruim 20 miljoen meer dan vorig jaar. Onderzoeken onder consumenten wijzen juist in een andere richting. Marktonderzoeker GFK ondervroeg in opdracht van de NOS klanten en daaruit bleek dat zo'n 40% van de consumenten van plan is om minder uit te geven aan Sinterklaas in kopen. kwam tot eenzelfde conclusie. Ook rond de kerstdagen willen Nederlanders bezuinigen, maar minder dan met Sinterklaas. Mensen met een verstandelijke handicap zijn vaker slachtoffer van seksueel misbruik dan anderen. Zes op de tien vrouwen met een verstandelijk handicap zeggen dat ze wel eens te maken hebben gehad met seksueel misgeweld. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat verkrachting twee keer zo vaak voorkomt als bij mensen zonder beperking. De Europese Unie opent vandaag een kantoor in de Libische hoofdstad Tripoli. Volgens buitenlandschef Ashton wil Europa daarmee de goede band met het nieuwe bewind in Libië tot uitdrukking brengen. Ashton spreekt in Tripoli onder meer met de leider van de Nationale Overgangsraad en met de nieuwe premier. Ook houdt ze een toespraak voor het eerste Libische vrouwenrechtenforum. Sinds mei heeft de Europese Unie al een kantoor in de stad Benghazi, in het oosten van Libië. In Japan hebben journalisten voor de eerste keer een kijkje mogen nemen in de beschadigde kernreactor bij Fukushima. Volgens de autoriteiten zijn de stralingsniveaus voldoende gedaald om het gebouw veilig binnen te gaan. Na een loterij mochten 36 journalisten naar binnen, onder wie vier van buitenlandse media. Tijdens de rondleiding, die twee uur duurde, mochten journalisten niet op alle plekken komen. Het weer. In het oosten veel zon. In het westen meer bewolking. Het wordt 7 tot 12 graden. Morgen overal zonnig. Dit, was het. dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef u een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A32 herenveen Meppel tussen Herenveen en Meppel. Op de A76 Geleen-Duitse grens tussen knopend Heide en Heerle. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemorgen Zandvoort in het tweede uur. Nou Betty, we gaan, uh, we gaan lekker volgens mij. Vinden. Ja, hè? het gaat lekker vanmorgen. We hebben ook allemaal leuke gasten vandaag. Ja. Hè? Echt heerlijk. En het, uh, het weer is ook super. Ja, de zon uh, schijnt lekker. Heerlijk. Uh, nou, we hebben ook een heel leuk programma nog straks. Uh, de agenda. Uh, zullen we even het programma doen van ja. het uh, tweede uur? Wat gaan we het tweede, de tweede de, stukje doen? Wij gaan uh, beginnen met uh, onze nieuwe wethouder. Belinda Goranson. Zeg ik het goed? Geuransson. Geuransson. Geuransson. Ja, ja. Ge nou, officieel is dan Juransson, maar ja, dat. Uh, ja. <laughs> Wat kom jij oorspronkelijk uit Zweden of jouw Nee ouders? hoor, gewoon uit Amsterdam, oorspronkelijk. Geuransson. <laughs> ik heb de naam van hem gekregen. Ah, we ah, kregen even jou ja. ja, dat ga ik ja, zo vragen. Haar man zit er ook voor, nou, waarschijnlijk de eerste en de laatste keer bij. <laughs> dus we, we, we gaan hem dus helemaal ondervragen. <laughs> Ja, gaan... De vrouw-tot-vrouw-vragen en de ja, man-tot-vraag man ja, ja. krijgen dan, we. dan krijg jij het een stuk drukker. <laughs> uh, en dan gaan we naar onze voorzitter van ZierfM, Pieter Joustra. Ja? En die komt dit keer vertellen over de intocht van Sinterklaas. Helemaal leuk. En als laatste? Dan gaan we naar. Uh, dan hebben we een telefonisch onderwerp. En dan uh, gaan we over de, de Schellinger Club vragen stellen. Ja, dus, uh... en dat is onze. Onze technicus Kort en ook invalkracht van, zie je van Goedemorgen Zand wordt er ook druk mee. Ja. Dus die heeft dat op de agenda gekregen. Nou, uh, ik geef jullie het woord en uh, ik, ik ga achterover lang leunen. Nou, dat hoeft niet helemaal. Jij mag zometeen alle politieke vragen stellen. Maar ik heb een lijstje gekregen van uh, onze redactie. En ik denk dat, uh, dat ik wat allemaal met vragen die ik aan jou ga stellen, Belinda. Nou, en als prima. je geen antwoord wil geven... Nou, nou, dan zeg ik het wel hoor. Dat dat zeg zullen we zeggen ja. dat ze één keer mag passen? Het <laughs> is van uh, het, het programma op zondagavond ja. ook hè? Wie is Belinda? Wie is Belinda? Belinda is uh, uh, geboren 47 jaar geleden in Amsterdam uh, Is uh, op de achtste e Hoofddorp verhuisd Heeft daar de lagere school ook verder gedaan, middelbare school Aansluitend ben ik gaan uh, studeren in, uh, in, in Breukelen uh, Bij Nijrode heb ik uh, bedrijfskunde gestudeerd Vervolgens weer uh, gaan werken, eerst een jaar bij de ABN als organisatieadviseur. Toen ben ik de sport ingegaan, sportmarketing. Een stukje commerciële begeleiding gedaan van, uh, van Opel in de tijd en uh, Feyenoord. Voetbalreizen georganiseerd onder andere naar het uh, WK Voetbal in Italië. Ben ik daar ook uh, heen geweest. Even als man, alle mannen veren nu op volgens mij. Zo. <laughs> Ja. Dus ik heb aardig, een aardig voetbalverleden wat dat betreft. Daar heb, heb ik wel eens wat over je gelezen, nu jij dat zo zegt. Ik, die naam kwam me wel eens bekend voor. En toen dacht ik, waar ken ik dat van? Maar dat is het dus daarvan. Ja. Dus die tijd heb ik dan gedaan. Vervolgens, via een kleine omzwerving, ben ik uh, terechtgekomen bij uh, Play-in, Circus Zandvoort. En daar ben ik nu na een kleine twintig jaar, ben ik daar weg. En daarnaast natuurlijk een stukje politieke carrière. ja. En daarom zit je nu hier. En daarom zit ik nu hier. Ja, ja klopt. En, ja, en de tweede vraag is, waar komt de naam... Ga ik weer goed? Geur vandaan, maar je man zit naast je... Dus daar komt hij van vandaan. Die komt ja. uit Zweden vandaan. Sorry, die komt uit Zweden vandaan. Uh, mijn overgrootvader. Dus het zegt ons helemaal niets. Ik spreek geen Zweeds. We zijn er toevallig één keer geweest, twee jaar geleden, maar dat heeft er eigenlijk niets mee te maken. Nee, ik dacht meer in de voetbalwereld uit. dan, hè? Maar ja, nee, nee dat is nee. het dus. Nee, niet, nee, nee. niks van ons. Nee, niet aan een beroemde fijnorde nee. blijven hangen. Nee, nee. Nee. Maar Die heet de Se Seuransons. Ja, dat is zeker. En hey, wat is jouw voornaam? Olof. Olof Keurensen, dat is de ja. man oh, dus de, dan. eigenlijk de, de voornaam is ook wel een beetje blij van... We... Mijn vader daar weer op aangepast, ja. ik dacht het moet een beetje ja. bij elkaar passen. Ja, heel ja. leuk. Ja. Je familiesamenstelling, Belinda. Nou, ik ben getrouwd met Olof dus. Ja. En we hebben uh, drie kinderen. Uh, de oudste is een tweeling, jongen en een meisje. En die worden, maandag worden ze 17. En dan uh, nog een jongen erachter en die is uh, 14 geworden van de zomer. Leuk hoor, ja. En wie zijn je helden? Mijn helden, ja. Buiten Olof natuurlijk. <laughs> ik weet heeft Yvonne deze vragen gemaakt? Nee, ja. ja. Een hel? Ik er zit helemaal glunderen dan de bar. Ja. Ja, ik, het, ik, ik heb geen echt hels, nee. nee. nee. Goed. Aan wie erger je je? Of aan wat? Nou, ik erger me het meest aan mensen die, uh, die het achter hun elleboog hebben. Die gewoon in je gezicht het ene zeggen en achter je rug het andere. Dat kan me dood en erger dan die mensen. Ja, schijnheilige. Ja. Ja. Van wie heb je het meest geleerd? Ja, Van diverse mensen. Maar als je het uh, politiek gezien, heb ik een, uh, een hele goede leermeester gehad in, uh, in Fred Paap. Die heb ik leren kennen via, in de tijd via PBO, want daar heb ik dan ook nog in gezeten van, uh, van de omroep aan het uh, eind van de vorige eeuw. <laughs> Dat vind ik zo leuk van de vorige, ja. Ja, begin met deze eeuw. En die heeft me toen gevraagd: van, heb je daar geen interesse in? En um, daar heb ik heel veel van geleerd. Zeker de eerste periode op het financiële vlak. Vertel nog even wie Fred Paap was of is. Fred Paap um, uh, was inderdaad um, uh, fractievoorzitter van de VVD hier in, in Zandvoort. En is uh, uitbater van uh, het kopertje op het Kerplein. Je favoriete boek. GELACH <laughs> Ik ben, op dit moment, ja, ik ben op dit moment een boek aan het lezen en dat heeft, maakt wel redelijk indruk. Dat is Tonio van uh, ATF van der Heijden. Okay. En dat is eigenlijk een heel triest boek, want die man die, uh, verliest uh, zijn 22-jarige zoon door een, uh, een ongeluk. En dat beschrijft hij eigenlijk tot in detail die hele periode van kleins aan En dat, dat, is heel dat is wel een tranentrekker dan, dus dat moet je ook niet te snel achter elkaar lezen. Wat is jouw passie? Mijn passie, ik vind eigenlijk mijn grootste hobby en, en passie is toch wel uh, camperen. Camperen? Ja. ja. En met wij doen met het de least. camperen erop <laughs> uittrekken. Dat, dat maakt niet uit. We gaan zomers altijd een, een maand naar Griekenland. Dat vind ik helemaal geweldig. Dat is de wijdheid van het land. Ja, er zijn natuurlijk sapproblemen, maar het is het land met de mooiste kustlijn van heel Europa. Ze hebben natuurlijk ook heel veel kust. Ja. En de vriendelijkheid en gastvrijheid van die mensen. Dat is helemaal geweldig. Vind je het niet vreselijk warm in augustus? Ik weet niet precies wanneer je nee, gaat. Nee, maar... je, je moet je gewoon ja. aanpassen aan, aan het gewoon klimaat. Al gaan, daar alles. Gewoon rustig aan. En yeah. dan of lekker dat... met een boek op, uh, op een bedje gaan liggen. En een beetje uh, af en toe het water in en met een bootje varen. Dus, uh... Of heb je een airco in de camper? We hebben een airco, maar die is alleen thuis het rijden. Okay. Dus gewoon voor de rest, uh, overdag uh, werkt hij niet. Hij ah, je bent buiten. Mm. Wat beschouw je als je grootste mislukking? Ja, we hebben ze niet gemaakt hoor, de vraag. Nee. nee, Yvonne, hè? Yvonne. Je mag ook gewoon zeggen: die heb ik gewoon niet. Ik zou het niet eens weten. Maar nee, dat geloven wij natuurlijk niet. Nee, maar ik zit ook echt te denken: van wat grootste mislukking? Nee. Biscoop? Nee, dat vind ik geen mislukking. Nee, dat vind ik geen eens een mislukking. Nee. Jammer. Dat is jammer, nou, dat is ja. een andere. Ja, dat was hetzelfde met die windmolens, dat is ook jammer. <laughs> ja, dat was je gisteren ja, op was je op tv, hè? Uh, ja, bij de Wereld Draait Door, ja. ja. Gaan, we zo, of gaan we zo nog even. Nee, nee, nee ik heb niet echt... Uh, ja, ik heb... Uh, mijn Nijrode tijd heb ik een jaartje extra gedaan. Dat is dan misschien... Ach, nee, joh. Maar dat was meer omdat het zo gezellig was ja. eigenlijk, hè? Ja. Ja. Dat noemen eigenlijk ook geen mislukking. Nee. Nee. Heb, je, heb je hobby's? Uh, ik, nou ja, niet zo heel erg veel tijd er meer voor Ik heb altijd jaren gesport Maar ja, dat op een gegeven moment met slechte knieën ging dat niet meer Dus daar met camper vind ik nog steeds een groot hobby En als ik dan tijd heb om te lezen Dan uh, doe ik het ook nog graag. Ja. Nou, de volgende vraag heb je al beantwoord Je vakantieland uh, ja. Nou, sport, dat heb je even geen tijd meer voor Wat is je grootste angst? Muizen Herkenbaar, <laughs> ja, Betty Ja, ik vind ze wel heel snel En, uh, en eng En hoe moedig ben je? Nou, ik, ben, um, ik durf wel, maar ik doe het uh, toch wel redelijk wel overwogen. Zoals nu ook hetzelfde van na twintig na jaar toch op een gegeven moment je baan opzeggen. Dat vond ik toch wel een, een stap. Maar dan heb ik wel zoiets van ik ga ervoor en dan uh, neem ik die stap en dan ga ik voor de volle honderd procent. En welke baan had je? Ik was uh, kwaliteitsmanager bij Playin. is Circus Transport? Uh, ja. Nou, Bert, voor nou, mij uh, heb, ik heb heel uh, mooie ja, vragen. Belinda, dankjewel doorge... dat je hier allemaal wilde beantwoorden. En nu uh, krijg je de en man. Ja. Ook aan, dank ook aan Yvonne. Ja, Yvonne. ja, en ik ga eerst nog natuurlijk even naar Olof. Olof, ja, zo kom je er niet vanaf. <lacht> ik ga nu dezelfde vragen aan jou stellen. Nee, maar grapje. <lacht> maar ik vind ik het wel hoop wel leuk. dat de antwoorden een beetje op elkaar lijken. <lacht> dat ik ook kippen er leuk vind. <lacht> maar ik vind het wel leuk als je even een soort sfeerimpressie uh, geeft van uh, Belinda. Want jij kent haar natuurlijk het beste. Een sfeer in principe. Uh... Nou ja, zeker nu, op het moment is het natuurlijk heel gedreven in de politiek. Dat, uh, mm -hmm. En uh, het is zo dat, wat het misschien anders is als bij anderen, Blinda is altijd eigenlijk blijven werken. Dus we doen allebei samen een beetje het huishouden en we verdienen ook allebei samen een beetje het geld. Ja. En dat is denk ik anders als bij anderen. Dus ja, dan, dan, dan pas je je leven daar ook op aan, denk ik. En als je nou naar je kwaliteiten kijkt, en het kunnen anderen altijd veel beter dan jezelf beoordelen, vind ik, kun je haar de leukste drie kwaliteiten geven? Ze is slim. Dus als ik met haar praat, begrijp ze wat ik bedoel. Kijk, dat is al heel anders. Ja. En en hoe is het uh, met de brug de, de, het, het, het naast elkaar praten van tussen vrouw en man? Hoe gaat het bij jullie? Is dat nog een beetje te beslechten? Of want meestal is dat een ramp tussen in relaties. Nou, een vrouw, typische vrouw dingen, typische man dingen, die worden altijd uh, enorm. Ja, uh, nou, daar hebben we het niet zo heel erg uh, veel over. <laughs> dat vermijden we een uh, beetje. Ja, dat is vaak okay. het geval waarschijnlijk. Vind je waar. En andere ja. kwaliteiten? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ja, normale kwaliteiten. Maar ik, denk dat, ik vind het vooral fijn dat ik altijd, als iemand slim is, dat je met elkaar over dingen kan praten. Uh -huh. zonder dat je daar hele moeilijke discussies over krijgt. Dat ja. is ook heerlijk. Ja, ja. ja. ja. ja mooi. Ja. Maar dat, dat kan misschien ook bij mensen die niet slim zijn hoor, maar zo ervaar ik dat bij ja. nee. Dus ja, Als maar... ik iets zeg, dan snap ze wat ik bedoel. en dan kan ze het er wel niet mee eens zijn. of ze misschien wel boos worden zelfs daarover. Maar ze begrijpen wel wat ik bedoel ja mooi ja. wat voor een beroep doe jij ik heb een uh, assurantiekantoor ah. hier in Zandvoort of, uh, ja in Zandvoort hoe heet het Keuringsstad <laughs> ja, Assurantie Assurantie ja. nee, ik, ja, ik, ik, ik heb er nog niet van gehoord nee. maar uh, heel voordelig ja, ja. maar misschien een mooie tip voor ja. mensen in uh, Zandvoort van, nou heb je nog iemand nodig dan uh, ga naar Keuringsstad Assurantie we zullen je telefoonnummer niet noemen anders wordt het uh, nee, nee, Reclame, ik kan het intoetsen he, op Google ja, oh, kan dat nou dank je wel Olaf voor de Antwoorden. En toch nog even een stukje politiek. Uh, je hebt. Uh, ja, Wilfried Tatus was een. Uh, ik heb hem als een hele prettige, fijne man uh, ervaren, maar hij, hij, voelde, hij benoemde zichzelf als een soort kop van Jut. Uh, wat ik me ook kan snappen, in, de, in Zandvoort hechte gemeente, mensen kennen elkaar. Het is heel persoonlijk, anders dan in Amsterdam of in Haarlem, hè, waar het wat meer uh, afstand is. Ja. En Wilfried had er nog zoiets van: nou die ging ook nog wel eens op de barricade staan en die, die stak zijn hoofd nog wel eens boven het maaiveld uit. Dus dat was uh, lastig. Uh, hoe zie jij dat voor jouzelf, dat stuk? Kijk, Zandvoort is, in. dat klopt ook wel, ik herken het ook wel hoor, Zandvoort is klein en je ziet toch dat, dat heel veel mensen vaak over dingen mening hebben hoor, allemaal prima. Ik vind wel dat als je op een gegeven moment als politiek een beslissing neemt, dat je ook voor die beslissing moet staan. Ja. En dat je daar ook voor moet blijven staan, dat je die moet uitdragen. Dus als dat betekent dat mensen die het niet met je eens zijn, uh, daarvoor uh, ja, tegenwicht geven of er tegen in gaan, is dat prima. Ja, het besluit is genomen en dan is het zo. Ja. En ben jij bang voor het kop van Jutte gevoel? Of, uh... Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik denk op het moment dat je kan, kan verklaren of uit kan leggen waarom je beslissingen neemt, dan kunnen mensen het niet met je eens zijn. Dat is ook allemaal prima. Maar je bent er wel om beslissingen te nemen. Mm. En waarbij, je, waarbij het natuurlijk gaat om het algemeen belang. Ja, en als dat betekent dat men het uh, niet met je eens is, dan is dat eigenlijk ja, dat is de consequentie van het vak. Zullen ja. we dan maar zeggen. Ja. Ja. Wat gaan de verschillen tussen jou en Wilfred zijn qua beleid qua uitstraling. Ja, Hans Drommel die zou eigenlijk van de week in, in een stuk. Dat las ik op het internet over wil. van. het is een keeper. Die gaat daar voor het doel staan en die gaat daar helemaal voor staan. Ik er denk komt dat niks ik. Langs. Er komt niks langs. Ik denk dat ik wat meer een een aanvallende middenvelder ben. Oké. Okay. Om dan even in de voetbaltermen te blijven. Ik denk dat ik. Uh, um, ja, ik ben qua persoon gewoon een ander, ander dan Wilfred is, dus dat is gewoon uh, ik denk dat ik iets uh, getypeerd word als uh, opener. Ik denk dat ik de, waar ik heel erg op wil inzetten ook is de relatie met de gemeenteraad, omdat ik gewoon zie dat dat gewoon een stuk verbetering behoeft. Ja. En dat is niet alleen uh, collegegemeenteraad, ook gemeenteraad onderling, daar kan ook wat nodig in verbeteren. Maar wat, wat zou er dan moeten verbeteren in de gemeenteraad met betrekking tot de communicatie met de wethouders? Juist die communicatie. Ik heb het ge... Ook meegemaakt dat gewoon er eerst op een gegeven moment een stukje wantrouwen, of dat terecht of onterecht is, dat laat ik even in het midden. Naar de wethouders toe? Naar het college toe, omdat men het gevoel vaak heeft dat er informatie achterblijft, dat men niet volledig, ja, wordt, ge vaak, ja. men niet volledig wordt geïnformeerd. En ik heb in ieder geval voor mezelf de, de insteek van uh, alles wat ik kan delen, dat ga ik ook delen. Mm -hmm. Omdat ik ook vind dat je, dat je moet elkaar ook in, in positie brengen. En dat is ook eigenlijk je taak die je moet dus, doen, hè? Dus transparantie is voor jou een groot goed? Dat is een heel uh, groot goed. Ja, transparantie en openheid, absoluut. Ja. ja, weet je, als je het niet weet, dan is het niet erg. Ja, uh, maar zeg maar het. laat het gewoon blijken, hè. Dus uh, de, ja, communiceren is vaak gewoon dat vertellen wat er is. En niet zozeer uh, dingen maken die er niet zijn, hè. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat is natuurlijk nee, kern. Nee, dat klopt. Ja, ja, dus dat, uh, dat is mooi. Uh, wat, wat is voor jou het meest hekele politieke stukje in het algemeen in, uh, in Zandvoort? Wat, wat, wat, wat, wat is het meest moeilijke nu op het ogenblik gaande? Het moeilijke wat op dit moment gaande is, is zijn, uh, het zijn toch de projecten. De projecten, ja, heb je de, projecten, de dat, twee, drie projecten. Louis-Davidskaree en ja. uh, Middenboulevard. Ja. En wat je gewoon ziet... Um, Midden Boulevard het middenboulevard heeft natuurlijk als gigantisch groot nadeel. Het duurt allemaal lang. Mm -hmm. En dat begrijp ik ook. En nu is het weer wachten waardoor het nog langer duurt. Op de uitspraak van de, van de Raad van State. Waardoor je natuurlijk ook helemaal geen ontwikkelingen ziet in zo'n proces. Ja, dan, dan is er ook weinig verder te vertellen. Er gebeurt wel natuurlijk het nodige op de achtergrond. Maar ja, zichtbaar gebeurt daar niets op die middenboulevard. En dat is gewoon lastig. Ja. ja, en aan de andere kant de Louis, Dav Louis Davids Carré. Ja, dat is... ...zoveel ruis ook op de, op de, op de lijn. Mm -hmm. En dat... Um, ...er komen op een gegeven moment ook verhalen... ...want verhaal 1 begint ook nog wel eens... ...dat merk je hier ook... Uh, ...dat is gewoon het welbekende verhaal... ...vertellen nummer 1 iets... ...het zou mm -hmm. misschien zo kunnen ja, zijn... 12 ...bij nummer 12, nou ja. die weet het zeker... ...en dan... Ja, ja. dan ja. ...dat is wel he? lastig... ...je bent op een gegeven moment aan het opboksen... ...ook tegen verhalen... ...en dan moet je wel het verhaal blijven vertellen... ...maar dan is toch vaak het gevoel... ...ja dat zeg je wel, maar toch. en ja. Zandvoort is ook een dorp... Die, ...wat daar heel goed in is... In een klein stukje. Het is natuurlijk ook omdat het een kleine gemeenschap is. Ja. Mensen zijn hier, heb ik ervaren toen ik hier kwam wonen, eigenlijk best wel open. Gelijk, heel enthousiast, heel... Dus ja, het praat veel met elkaar. En dan, net wat jij zegt, die, dat gaat heel snel rollen. Ja, dat is een hele hechte gemeenschap, he, want er zijn geen buurgemeentes. Het is nee, allemaal duinen nou, en stranden omheen. Ja, dus, ja maar daarom is, ook, daarom is ook die communicatie zo van wezenlijk belang. Om ja. gewoon al vroeg in een, in een proces gaan, Eerlijk, om te duidelijk. zeggen van, wat speelt er? Ja. Waar staan we? Dat, het verhaal, dat jullie het eerst het verhaal hebben verteld voordat wij ja. het verhaal hebben gemaakt. Ja. ja. Nou, je bent uh, wethouder. Wat is de leukste... Nee, noem eerst eens even alle zaken die in je portefeuille zitten. En dan gaan we daarna naar de leukste. Ik heb in portefeuille toerisme, toerisme dat is economie, de, economie, ruimtelijke ordening, ja, is allemaal, bestemmingsplannen, allemaal VVD, uh, dingen, ja, bestemmingsplannen, strand, ah, circuit. Uh, Kimo, dat is dan de uh, relatie natuurlijk ook weer met het strand, met, uh, met onder andere uh, de Noordzee. Wat is Kimo? Dat is een, een, een overleg van kustgemeentes okay, eigenlijk. Ja. En um, Middenboulevard als project. Ah, nou daar ben je heel blij mee. Je, je minst favoriete kan ik gokken, maar ik vraag aan nog maar even: wat is je minst favoriete onderdeel? In deze? Ja. Ik, ik neem een middelboulevard, maar... Nee, nee, nee, niet nee, eens. Want ik zie daar eigenlijk ook wel weer een uitdaging in, in, okay. in zitten. Wow. Dus ik heb niet iets van dat ik zeg van, nou, daar zie ik zo ontzettend tegenop. Er zijn onderdelen waarvan je gewoon zoiets hebt. Ja, daar moet je iets meer in, in ontwikkelen en inlezen. Maar dat uh, komt wel goed. Mm. En het meest favoriete? Ja, ik toch wel toerisme. Toerisme? Leuk. Ja. Ja, daar gaat het, uh, daar gaat het in z'n allen. Ja, maar dat is ons dorp natuurlijk ook. Uh, moet het ook van leven, toch? Ja, eigenlijk? dat is het. Ja. En dat is ook het leukste. Ja. Nou, uh, heb jij nog een vraag? Nee, Als vrouw eigenlijk, tot vrouw? Uh, nee, eigenlijk nee. niet. Ik vind het heel leuk dat ik je nu zo uh, persoonlijk ja, heb mogen leren kennen. Dat zal uh, vaker gaan ja. gebeuren, uh, neem ik aan. Ja, graag. In ja, nou, graag. Ja. Olaf, wil jij nog iets toevoegen? Ik, ik kan niet nog iets verzinnen wat er nog gezegd zou nou, moeten worden. Denk ik. Prima, nee. nou, dan hebben we, goede, hebben we een goed beeld uh, kunnen schetsen. Nou, ontzettend bedankt, uh, Belinda. Jullie ook bedankt. Namens CFM heel erg veel succes. Dank jullie wel. Voorzitter, er is ook een oude VVD-krak. -krak ja, ik weet het. Ja, Kent. De voorloper van jou. Die komt hier overigens na in de uitzending. En dan komt hij over Sinterklaas uh, praten. Ja, en er is nog iemand tussendoor gekomen. Dan gaan we het zo ah, even okay. onder over. Nou, ja, nou, leuk hebben. van de live-uitzending. Ja. En uh, we gaan nu naar de muziek. Ja, en we gaan naar Hero, toen ik je zag. Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag, en ik dacht ineens aan morgen vroeg.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 Te zijn. Hallo Sinterklaas! Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht Want we zitten allemaal even recht Misschien heeft u wel even tijd Voordat u weer naar Spanje rijdt. Sinterklaasje, kom maar even bij ons aan. En laat uw paardje maar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij. Want er zijn geen stoute kinderen bij. Stem, Bobby. Mooi gezongen, hoor. Welkom, terug bij Goedemorgen Zandvoort in het Hotel Hoogland. Bethy. Ja, wat een drukke ochtend, hè, Richard? Ja, het is, ja. Het is heel druk Het is helemaal en, lekker druk en gezellig. En, er gebeurt van alles. En we uh, hebben de gezelligste man van Zandvoort nu aan ja, tafel, hè? Ja. ja. Een, ja. Een, een goedemorgen, goedemorgen Peter. Goedemorgen, Betty. Goedemorgen, en, Richard. Uh, hij is ook voorzitter van CFM. dat blijf ik zeggen. Want ja. ik ben zo ontzettend Wie? blij. Ik ga het je toch nog een keer zeggen. Ik ben zo ontzettend blij dat jij voorzitter bent. Ja. Sinds ja. jij hier voorzitter bent, gaat het zoveel beter. En het, het kost zoveel tijd, sport. maar het is zo leuk. Maar het is ja. ook zo'n prettig mens. Hoeveel uur ben je... Dit zijn we voor die kaartjes. Ja, ja, dat is... Oh ja, <laughs> oh, je, je die Maar ja. Ja, Ik wil uh, het vrijwilligersfeest. Ja, en nee. ja, terecht. Daar moet je uh, ook naartoe. Hoe, hoeveel uur besteed je aan de... Uh, niet overdrijven, drie dagen per week. Fulltime voor als voorzitter van Zierde. Ja, het, uh, ben ik ben er mee bezig, maar het is leuk. Nou, blijf nog lang bij ons. Uh... Ja, maar weet je wat het leuke dan ook is, Richard? Dan is er wat in het dorp en wie zie je dan als verkeersregelaar? Ja, ja, ja ook als, wie alsof hij niks te doen heeft. Ja, echt. Ja. Ja. Ja. Maar goed, lieve ja, mensen, ja, ja. Waar waarvoor ben ik hier? Want het is me even heel kort hoor. Ja. Eh, op dit moment is Sinterklaas bezig om met de, de gemeente of de stad Dordrecht binnen te varen. En als het goed is, dan komt hij daar over een klein half uurtje aan. En wat nou het leuke is, hij komt morgen naar Zandvoort. Oh, wow. Regelrecht van Dordrecht, hij gaat wel vannacht overnachten. Misschien gaat hij met zijn paard over de daken heen rennen. Maar morgen komt hij naar Zandvoort. Ja, en daar hoor je eigenlijk bij te zijn. Het is ja. mooi weer. Hoe hebben jullie de het in van elkaar gekregen? Dat kost het, geld. Dat Zandvoort morgen... Kost wel geld. Uh, je moet hem nou omkopen en ja? dan komt hij naar Zandvoort. Maar je moet hem omkopen. Ja, maar hij komt naar Zandvoort morgen. <laughs> ja. Dit knip er ja. even ja. uit, uh, Roy. En, en dit is, jongens, het is, nee, is heel bijzonder dat hij dus regelrecht van deurtrecht naar Zandvoort toe gaat. Ja. En voor alle luisteraars, morgen om kwart voor twaalf, dan moet je eigenlijk op de rotonde staan of op ja. het strand. Want dan komt de, de goed heilig man aan. En dat is niet zomaar, want er is toch een klein probleempje geweest. Um, de, zijn pakjesboot 12 die is, ligt iets te diep in de zee. En die kan niet over die banken heen. Mm -hmm. Dus wat gebeurt er nu? Hij vaart met zijn pakjesboot naar Muiden. Daar staat de grote redboot, ligt daar klaar, van Zandvoort. Annapololonische? En daar gaat hij op zitten met een soortje pieten en pakjes en dergelijke. Maar, en maar, maar, die, maar die pieten die zijn toch weg? Die zijn, die zijn er toch niet? Hoe nee, nee. Dan? Ja, dat is allemaal geruchten. Dat is niet waar. En, hij ja, heeft het, een aantal vaste pieten heeft hij bij zich. Ik heb vanmorgen stand, de, op de radio Sinterklaas nog gehoord. En toen was hij alleen op het stoomschip. De inmiddels, waren is, niet. inmiddels is Echt. dat gecorrigeerd. Oh, dat is er nu. Kijk maar oh, naar de televisie, dan zie je er een aantal pieten oh, op. Daar ben ik heel blij om. Maar het is een combinatie. Want die redboot is niet zo verschrikkelijk groot. Dus een aantal. Een aantal pieten zitten op de redboot. kunnen niet allemaal mee. En er zijn een groot aantal boten, eh, pieten en die komen via het strand met, met auto's komen ze hier naartoe scheuren En die zijn allemaal rond half twaalf op de rotonde en op het strand. En je moet er wel snel bij zijn, want vorig jaar waren er wel 3000 kinderen aanwezig. Zowel op het strand als op de rotonde. Die verwacht ik nu weer, want het is mooi ja, weer. Ja, vorig jaar en ook. Het is genieten en nu weer. natuurlijk. Hè. Je moet toch zeker weten dat zo Sinterklaas leuk. hier komt. Ja. Dus om kwart voor twaalf verwacht ik ja. dat de redboot bij uh, Zandvoer aankomt. Nou, dan komt het eerste probleem. Want ja, uh, Sinterklaas die kan niet zo goed zwemmen. En, en dat de voet is ook niet leuk. Dus hoe komt die van die redboot droog op het strand? Nou heeft de, de renningsmaatschappij een hele grote truc. Ja, een, een soort tractor ja. met grijptangen. En die rijdt de zee in. En die pakt die boot met Sinterklaas ja. en Pieter op. En die, hij die zelf gaat de ook. lucht in. En die pakt die beet en rijdt hij achteruit de strand op. Levensgevaarlijk. Ik hoop dat het echt goed gaat. En dan komt er een trappetje bij. en maar dan Hoe gaat het dan met die pakjes? Stil oh, nou, ja, stil ja, nou. Ik, ik vind het te spannend. En dan rijdt hij het strand op en dan stapt hij uit, die boot. En dan, uh, ja, dat duurt het even voor Sinterklaas boven op de rotonde is. Want de, al die duizenden kinderen willen meteen een handje geven en een tekening overhandigen. En terecht, dus kinderen, neem een tekening mee voor Sinterklaas. Want zijn paleis moet weer helemaal behangen worden. Uh, en, en dan komt hij boven op de rotonde, daar staat zijn paard klaar. En dat is de tweede verrassing. Want we weten niet welk paard het is. Want Ameriko is met pensioen. Dus er komt een, een ander paard en dat horen we straks. En nee, dan gaat hij vervolgens, want ik denk dat hij dan omstreekt, kwart voor één... Bij het gemeentehuis is, gaat hij de trap op, wordt hij ontvangen door de burgemeester. En natuurlijk ook de wethouder, Blinde Keurensen, die staat daar ook. Ja, die kennen we inmiddels. Ja, ja die, die kennen die we. staat er ook. En Sinterklaas zal dan iedereen toespreken. Het enige wat van belang is, zingen, zingen. Want als er niet gezongen wordt, dan gaat Sinterklaas meteen weer om. Ja, en dan natuurlijk voor iedereen cadeautjes kopen. Uh, ouders, cadeautjes. Als je nog een goedkoop cadeautje wil, ga dan even naar de kerk... ...want daar is op dit moment een grote bazaar... ...en dan kan je voor spotprijsjes kan je daar een leuk cadeautje kopen. Dus ga even langs de bazaar, protestantse kerk, Goed, tot 4 uur vanmiddag. Pieter, wij moeten zometeen een ja. beetje inkrimpen, dus ik weet niet... Ik kan nog je er een, een, ja, nog één afsluiting. Uh, straks om 12 uur kunt u luisteren naar een interview met dokter Gerard Mol. Hij is inmiddels 80 jaar. Een geweldige man... En hij gaat vertellen over zijn hele leven dat hij nooit arts had willen worden, maar toch uiteindelijk geworden is. En dat hij honderden kinderen hier op de wereld heeft kunnen helpen te zetten. En daar gaan we straks over praten van 12 mm, mooi tot Mooi onderwerp. Ja. Ja, is, is er een prachtig. Bolstraat in Zandvoort? Nee, er is nog geen Dr. Bolstraat, maar nou, die, komt er vast. Ja? Die, ja? Die, die komt er vast. Die komt er vast. Ik wens jullie veel geluk. Ja, en Pieter, jij heel veel succes straks met je programma. En morgen, en morgen met het binnenhalen van Sinterklaas. En morgenavond, leiden, morgenavond mogen jullie je schoen zetten. Oh. Dat weet ik nu al. Daar ben ik blij om. Ja, dankjewel. Ja, ja dankjewel. <laughs> nou, veel uitzending verder. Oké, okay, Peter, bedankt. bedankt Succes om 12 je uur. <laughs> nou, dan gaan we gelijk door. Maar we draaien <laughs> ja. even iets klassiek nu. Nou, ja. Nee, we gaan, okay, gelijk, we gaan door. gelijk door. We gaan gelijk door. Uh, aanschuift Johan Berenpoot en die is uh, bestuurslid van Classic Concert. Ga lekker zitten uh, Johan. We Welkom Johan. door, we hebben het lekkere druk en dat vinden we altijd erg leuk, dus uh, dat is prima. Ja. Want we krijgen een nieuw klassiek concert en uh, volgens mij wordt dit keer een keer echt een klapper. Beth. Ja, volgens mij ook. Vertel. Nou, ja, dat. moet uh, wel bij de microfoon? Ja, als het hoort dat, niemandje. Dat gaat het zeker wel worden. Uh, want we hebben opnieuw uh, beslag geweten te leggen op uh, de maastricht staar, dat hele beroemde mannenkoor uit uh, Maastricht. Wereldberoemd hè? Ja, die zijn inderdaad wereldberoemd en die zijn hier uh, twee jaar geleden ook geweest en dat was zo'n gillend succes. Dat eh, ondanks de hoge kosten die eraan verbonden zijn. hebben wij het eh, verantwoord gevonden om ze weer te krijgen. omdat ze zo goed zijn. En eh, dat gaat gebeuren op eh, zondag 20 november. Dat is volgende week niet morgen. Nee, is volgende. het is niet morgen, maar volgende week zondag 20 november. En dat is dan in de Agatha-kerk. En tegen onze gewoonte in beginnen we dan om half drie. En dat houdt weer verband met. ...de reistijd die ze nodig hebben... ...want het is allemaal streng geregeld... ...rijtijden... Ja, maar ze moeten... ligt het natuurlijk niet naast... Nee, nee, nee, nee, nee... nee. ...en uh, ja, dan komt er een hele grote dubbeldekkerbus... ...of twee bussen komen eraan... ...en uh, ja, dan weet je niet wat er gebeurt hoor... ...als dat spulletje binnenkomt... Nee. ...maar de mannen kunnen geweldig goed zingen... ...en uh, ze ja, hebben hun eigen, hun eigen vaste uh, solist... Schellings, prachtig bas... En daarnaast een, uh, een bekende sopraan, oorspronkelijk afkomstig uit Armenië, maar in, inmiddels Nederlandse ja. geworden, die ook veel in het buitenland optreedt. En we hebben speciaal gevraagd om een sopraan erbij, uh, omdat het nou allemaal mannen zijn. en vorig vorige optreden was er ook een hele goede sopraan en dat bleek heel goed te werken voor de afwisseling dat er opeens een vrouw op het podium ja. staat, want er staan wel 120 mannen van de bestuurder. Eh, dus rug eh, ja, te kijken. Ja. En, <laughs> <laughs> dus uh, nee, daar, daar zien we weer met, uh, met veel uh, genoegen naar uit. En, uh, en hoe kunnen we aan uh, kaartjes? Kaartjes, die, uh, die er zijn nog kaarten verkrijgen, maar het loopt ja. wel goed met Hoop de volgkoop. Nou, ik schat nog zo'n 100, hmm. maar daarna houdt het ook wel op. En uh, die zijn verkrijgbaar bij de kaarswinkel van Peter Tromp op de Grote Krocht. Ja? Of de mensen kunnen op onze website kijken www.classicconcerts.nl En daar staat ook aangegeven hoe je kaartjes kunt bestellen via onze penningmeester. En dan worden ze nu nog toegestuurd, maar daarna worden ze gewoon bewaard kun je ze bij de ingang afhalen. En voor de late beslissers, kunnen we dan nog kaarten in de zaal kopen? Ja, er zijn ook nog, als ze er, als er nog zijn, eh, dat, uh, dat is de vraag. Vorig jaar hadden we er nog een stuk of twintig. En die raakten we toen ook kwijt, dus het was het uitverkocht. En uh, of dat nu zo is, ja, daar kan ik op dit moment niet overzien. Maar uh, we gaan door tot de laatste minuut. Want ja, het is een heel duur evenement. Dus het is voor ons ook noodzakelijk dat, uh, dat er veel mensen komen. En hoe duur zijn de kaartjes? Die zijn twintig uh, euro. 20 euro? Ja. ja. Oké. Okay. Nou, voor mij is het ja, helder. Dan mij dan, ook. We gaan lekker nou, naar de kerk. Goed zo. Dus nou, prima. jullie weten het, 20 november om half drie in de Agatha Kerk, de Star. Oh, Juist. Ja. Helemaal goed. Helemaal Dankjewel. goed. Dankjewel. Ja, ook bedankt. Dat ja. is ja mooi dat zo'n klein dorp weer groot kan zijn. Hè? Ja, ja, ja toch, we doen ons best. Ja, nou doen, echt goed hoor. Ja. ja. ja we gaan nu uh, naar de muziek. Ja, want we gaan even een uh, echte Teschellinger oh, zanger, oh, komt ja. er, en dat is Hessel. Want we gaan straks een want onderwerp over schelling doen. Dus nu hessel met a singer doesn't interfere. You never heard the night which comes time to win. You never felt Mr. October to win your skin. You never listened to the cries and whispers of an empty house. You never want a baby. To be won by girls Take it or leave it In the atmosphere Sanger doesn't interfere Take it or leave it In the atmosphere Sanger doesn't interfere You never heard the night was calling time to do never been available for those who you choose You've never heard the cricket sing in your heart Your wings are heavy, baby, but your eyes are smart Take it or leave it in the atmosphere A singer doesn't interfere In the atmosphere, a singer doesn't care. Ice. No matter if it's time to gain a lose, to be the chosen one, to be the one to choose, to take a rod, to take him one, and I'll begin, and read Mr. October's message to in your skin. ja we zijn terug in hotel Hoogland welkom terug in, uh, nou, we gaan, uh, ja, gaan nu een, uh, iets uh, nieuws doen. In die zin dat het blijkt dat er een terschellinger Club uh, zit in Zandvoort. Die is hier ook geregistreerd. En die hebben twee keer per uh, jaar een uh, clubavond. En dat gaat dan over Terschelling en over andere zaken. En die mensen zijn allemaal heel erg fanatiek uh, fan van Terschelling. En veel ex-bewoners die dan ook nu in de rest van uh, Zandvoort uh, wonen. En in de rest van Nederland, denk ik. Ja, ja, sorry, ik zeg Zandvoort en ik bedoel natuurlijk in de ja. rest van Nederland. Zo, ja, dankjewel. Dat geeft niet. En, uh, ik heb Cor Draaier net gesproken. En die zei: Van nou, er komen honderd uh, mensen al vanavond. En uh, nou, er kunnen er nog veel meer mensen bij. Dus als u uh, belangstelling heeft, dan kunt u lekker naar uh, de krocht komen. Maar wij hebben daar een interview uh, mee: met Cor Kliphuis En als het goed is, is Cor Draaier nu aan de andere kant in de studio, Cor. Ja, dat klopt. En uh, als het goed is, is Kliphuis Cliphuis ook al aan de, aan de lijn. Uh. Oké, okay, Koor. Nou, uh, jij gaat het even begeleiden, de, de, de, de techniek. En uh, om twaalf uur ga jij lekker uh, de techniek doen voor, uh, voor Oud-Zandvoort. Uh, ja, dat, is nou uh, dat doet Jan Kool. Hé? Huh? Wat zeg je? Dat doet uh, Jan Kool. Oh, jij gaat niet de techniek doen van Oud-Zandvoort. Oké. Okay. Nou, heel fijn dat je in de studio nu zit. En uh, ja, ik ben benieuwd uh, naar Koor Cliphuis. Kan, uh, kan die naar boven komen, zou ik maar zeggen? Ja, die kan naar boven komen. Kijk hoor, uh, Cor. <laughs> nou, waar de techniek allemaal niet voor staat. Dan zitten wij in Ho Ho Hotel Hoogland. En uh, waar zit jij, Cor? Ik zit thuis. En waar is dat? Dat is in Alkmaar. Dat is in Alkmaar. Dat uh... dus de Alkmaar en Bergen. Ja. En uh, wat is jouw functie? Mijn functie is... Uh, nou, ze noemen het voorzitter. Maar ik zeg altijd uh, teamleider. Je doet het samen... Je doet eigenlijk niks alleen. Alleen kun je niks. We hmm, moeten het met elkaar doen. En erbij... maar ik ben dus voorzitter van de Terschellingen Club. Ja. En die Terschellingen Club die bestaat vanaf 8 oktober 1930. Zo. Dat een... Vorig jaar hebben wij 80 jaar bestaan gevierd. En dat hebben we zeer uitgebreid gedaan. En ja, tot ook heden, vandaag aan de dag, is er nog steeds een grote animo voor omdat de club als doelstelling heeft de gebruiken en de contacten tussen de Schellingers in stand te houden. En de gebruiken en de taal. Maar uh, dat kun je dat toch beter op de Schelling doen? Of uh, is dat dan nee, niet van vraag? Dat nee, kan, dat, kan uh, dat kan ook aan de wal, zoals wij zeggen. Ja, ja. <laughs> aan de wal. Bent u in de Schelling, hè? Wat zegt u? Bent u een Terschellinger? Ja, ik ben een, uh, nou zeg maar, een studete Terschellinger. Ik heb daar vanaf mijn jeugd, lagere school, ik ben er niet geboren. Maar lagere school, Uloh -school, school, hebben we dat gedaan daar. Ja. En dan ging je varen, ja. of je werd boer. En hoe is het nou om op Terschelling te wonen? Want het lijkt me zo ja. een leuk. Prachtig. Want er zitten hier twee Terschellingen fans. Ja, wij zijn landen. al twee... Uh, dit, dit, dit, dit, het, het is ons uh, meest favoriete eiland. Ja. Dus uh, ja. helemaal leuk onderwerp voor o, ons. Hoe is het nou ja. om daar te wonen? Nou, dat is uh, ja, fantastisch. Maar je moet wel een... Uh, je moet niet een eenling zijn. Je moet je melden in, het, in, de, ja, in de bevolking. Ja, dat, dat is uh, in Zandvoort je hebt, uh, ook. Je hebt bijvoorbeeld... Je hebt daar een burenplicht. En dat is uh, op alle handen gebieden... Als uh, iemand gaat trouwen, als uh, iemand overlijdt, dan heb je uh, berichten rondbrengers. En dat heten vroeger de meetbrengers. En die brengen dan de berichten rond dat er wat gaat te gebeuren. En dan is iedereen geïnformeerd. En dat is eigenlijk zo gekomen, omdat je vroeger had je een omroeper. Mm -hmm. de dorpsomroeper. Ja, die hebben wij ook. <laughs> ja, dat is lang geleden hè. Nee hoor, dat, die hebben we nog steeds. Oh. <laughs> ja. Krachtig. Maar ja, het is, uh, wij zijn kort geleden hadden wij dus een uh, de reunie van de Hogere Zevenschool. En daar waren we dus met 500 personen. En toen hebben we dus een tocht gemaakt over het strand met een grote strandbus. En toen zijn we naar richting het Amelanden gat gereden. Nou, ik was daar jaren niet geweest. En als je dat dan ziet, dan is dat helemaal veranderd. Dat hele eiland dat verplaatst zich. En dat is dan door stroming, door wind, enzovoort, enzovoort. Ja, dat is een uh, hele ervaring als je op dat eiland bent. En als, um, als ik er met mijn vrouw ben, dan moeten we dat hele eiland rond op de fiets. En van oost naar west, van noord naar zuid. Het moet overal geweest zijn. En als dat klaar is, dan hebben we weer rust. En dan gaan we een week later gaan weer richting Alkmaar. Lekker. Maar meneer Klipphuis, uh, vanavond hebben jullie dus de bijeenkomst. En um, komen er dan echt mensen uit, echt door, van heel Nederland hier naartoe? Vanuit heel Nederland, ja. Ik heb vanochtend telefoontjes gekregen. Dat, uh, dat zijn allemaal Ja. En er komen mensen uit Worcum, uit Harlingen, uit Petten, wow. uit Rotterdam, uit uh, de IJmondregio, uit Apeldoorn, uit Doesburg. En meneer, ja. meneer, meneer Kliphuis, waarom Zandvoort? Goeie vraag. Goeie vraag. Voordat wij naar Zandvoort in Zandvoort zaten, zaten we eerst in Hoofddorp. Mm -hmm. En Hoofddorp, dat bleek niet zo geschikt te zijn. En uiteindelijk zijn we dus verhuisd naar, naar Zandvoort. En de toenmalige penningmeester, de heer Piet van Keulen, die is toen naar Theo Smit gegaan van de Krocht. En toen hebben ze dat kunnen regelen, dat de Krocht, dat dat dus een locatie, een onderlocatie was voor het bescherming club. En daar zaten, dus zitten we nu al jaren dus omdat zeer de, tot tevredenheid. Dus omdat de penningmeester in Zandvoort woont, uh, is de hele ja. vereniging neergestreken in Zandvoort. En ja, wie, wie en, is de penningmeester? En de dochter van die man is nu penningmeester. Ah oké, okay. hoe heet ze? Dat is Nienke. Nienke achter? Van Paulé van Keulen. Nienke van Keulen? Ja, van nou, Paulé van Keulen. Nunke Paulé van Keulen, dat is ook nog een adellijke naam zelfs. Ja, dat is zo prima. Je, hoeft, je hebt maar een half woord nodig. Je hoeft ja. nooit te vragen of het uh, in orde is. Als iets gezegd wordt, dan wordt het gedaan. En je hoeft er nooit achterheen. Maar ik denk meneer Kliphuis dat um, ik heb altijd een beetje het gevoel, ik ben ik ben echt gek op de schelling. En in Zandvoort voel ik datzelfde een klein beetje. Dus nou, ik denk is... wel dat die club hier heel erg past. Ja. ja. Nou, het is zo dat als die club naar Zandvoort komt, dan, in, ja, tot op uh, kort geleden was het moeilijk om je auto kwijt te raken. Nu heb je parkeergarage, de mensen komen binnen en het is net één grote familie. Ja, ik, denk, die, ik denk ook ik dat het op. heel goed in de sfeer past ja. dat jullie hier naartoe komen. Ja. ja, en het is ook zo dat tien jaar geleden, toen waren de oude liedjeszingers die vanavond komen, die waren tien jaar geleden ook in Hotel Faber en die vonden dat zo prachtig. En ik heb dus vorig jaar gevraagd aan de, aan de leider van die groep, kunnen jullie al niet weer een keer komen? En dat heet dan op de het dan moesten we er eens een keer komen. En dan, uh, ja nou goed, nou, ze slapen weer in Hotel Faber. Ze hebben een bus mee, de bus blijft bij hun, de chauffeur blijft bij hun. Ze gaan een avondje uit naar Zandvoort, ze komen liedjes zingen. En uh, morgen dan gaan ze een eigen tochtje maken en dan gaan ze morgenavond met een snelle boot weer terug naar het eiland. Hmm. Even kort uh, nog, uh, wat kunnen we vanavond verwachten? En probeert u een beetje kort te houden, Split. We hebben er vanavond een programma opgesteld. Met een, uh, en dat heeft samen gedaan met twee technische mensen, de heer Kort Draaier en een eentje van de Scherride Club. We zingen we laten beeldmateriaal zien van vroeger, van 1955. We laten beeldmateriaal zien van de zingers. We zingen oude liedjes. We maken een spelshow van acc accordeons, spelers. En we hebben een verloting. En we hebben nog wat uh, materiaal voor 100 jaar Zeewaarschool. Oude opname van de Reddingboot. En er wordt 75 jaar de Schellingenclub. Club. Dat zijn allemaal dingen die... Uh, ja, die vertoond kunnen worden, maar we laten vaak de keuze ook aan de mensen. En mogen mensen die geen lid zijn ook komen? Er mogen mensen komen. Wij zeggen altijd, nemen ze een keer een, een, een vriend of een vriendin mee. Of een, iemand die zich ook voor het verschelling interesseert. Maar in principe, en dat kost ook niks. We hmm. hebben wel een verloting en dan kun je dus prijsjes winnen. En dat is voor de kas. En voor de rest is het uh, vrijheid, blijheid. Maar het is geen rockfestival. Het is puur een cultuur festival van oude gebruiken van Terschelling en ja En hoe laat begint het? Dat begint om half acht Oké, okay, dus vanavond Dus vanavond een half uur vroeger, dan hebben we iets meer tijd ja. Dus vanavond in gebouwde krocht om half acht Ja de Terschellingenavond. en ja. uh, Nou, komt ja. allen. Het is gratis. En uh, ja. dit lijkt me ontzettend uh, leuk. Nou. Ja, het is heel leuk. En je moet je daar een beetje in kunnen verdiepen. Het zijn ook dialecten die daar gesproken worden. Uh -huh. En dat is allemaal heel leuk. Nou, meneer Klephuis, heel erg bedankt voor dit uh, interview. Ja, en een uh, hele mooie avond vanavond. Ja, dat hopen wij ook. Het is heel mooi weer. En ja. wij maken er ook een grandioos feest van. Doe, maar, doe dat maar. Bent. Dank u wel. Eh, Dank u wel. En, en tot ik, uh, de volgende keer misschien. Ja. Ja. En Cor, jij ook bedankt. Cor draaien. Oké, okay, ja. Cor is uit... Ja, dankjewel. Ja, okay, Cor, dankjewel. Nou, we gaan nu, Cor, uh... tot vanavond, hè. Ja, ja tot vanavond. <laughs> we, we gaan nu afsluiten. En we krijgen even een, een, een beetje een terschellingsnummer, heb ik begrepen. Heb jij van Cor gekregen? Uh, ik weet niet hoe ja. het heet, dus... We gaan... Uh, we gaan... Ik wil nog even vertellen dat we na de muziek nog even naar de mededelingen gaan. Of gaan we die eerst doen? Nee, we gaan het na de muziek doen. Maar we gaan nu uh, naar uh, muziek. En dat is Rob Janssen. En dat is een echte terschellingsnummer. Met terschelling. Tum. Nu ik haar weer zie, is het anders. De betovering is weg. Toch is er iets wat ons verbindt. En ze glimlacht als ik zeg dat ik die week aan het strand noem. Zal vergeten, want zij was mijn eerste liefde. Eens in mijn leven was ik verliefd op de schijn. hand in mijn hand, Stroomversnelling Heel mijn leven op de helling Door die zeven dagen op de schelling. Zij weet dat het waar is, De vandaag is Als een vurig klopend hart. Die ene week Was het volmaakt ik heb haar zo lief gehad, ik heb de hartstocht op de schermen leren kennen. glas om, uh, ja. Uh, nee, als het gaat kraken, jongens, of als er vonken komen, dan uh, dan weet je dat. Betty en ik zitten er helemaal bij mee te zwijmelen met de muziek. En, ja, uh, ze zijn van ja maar Jij bent ik, helemaal in de war, die show. Helemaal in de war. Ja. Ja. Jij bent <laughs> dit jaar al nog niet geweest, zeg ik. En ik, ik, zeg, nou, en ik ben ook niet op de schelling geweest maar, nog dit jaar. Maar je gaat ja. uh, elk jaar, zeg je. Ja. Nou, we gaan even naar de agenda voor de komende week. Uh, vandaag is het de laatste dag van Neem je niets voor en doe alles week en dan uh, beginnen we met uh, Beeldig Zandvoort en dat is een boekje en dat neemt u mee op de, van een fiets- en wandelroute langs de beelden die door heel Zandvoort uh, zijn opgesteld het is een unieke route die leerzaam is maar ook erg leuk het is bij uh, VVV Zandvoort op te halen het kost uh, minder dan een glas bier 2 euro en het VVV is nog open vandaag van 10 tot 5 uur en dan hebben we nog een Ferrari Promo, heeft u altijd al een Ferrari van dichtbij willen bekijken of er zelfs in willen zitten dan uh, kun je ...in de Ferrari van Blekenmode Race Planet gaan zitten of gaan kijken tijdens de snelle zaterdag. Er is iemand aanwezig die u van alles over de Ferrari kan vertellen en je kunt zelfs uiteraard ook foto's maken. Dat is op het Kerkplein van 10 uur tot 4 uur en de kosten zijn niets. Maar wilt u nou echt in een Ferrari rijden dan kunt u in een andere Ferrari en dat is bij Pole Position in de Kerkstraat 18... Dan kunt u 15 minuten rijden en dat is tussen 11 uur en 3 uur. Dus dat is al uh, begonnen. En elke 20 minuten wordt er uh, gewisseld. Dat is 40 euro. Maar dan krijg je ook nog een Ferrari Eau de Toilet Trial Set mee. En je moet wel van tevoren opgeven. Ik heb vanmorgen gebeld. Ik kreeg een antwoordapparaat. Dus ik hoop dat het nummer inmiddels uh, open is. En dat is 5737355. Dus 5737355. Dus jij wilde ook graag Ferrari gaan rijden? Nou, ja. Ik, Want dit is volgens ik, mij in het kader van de 50 plus week nog, dit. Ik zit in de gelukkige omstandigheden dat ik een vriend heb met een hele snelle auto. Oh, okay. En daar kan ik me okay. lekker in uitleven. Nou, we hebben vandaag ook nog, u kunt vanavond de Nachtwachter. Ik denk dat het een, een wandeling is. Deze begint om half acht. En u kunt zich melden bij het, uh, de voerder van de Zandwaaier. Dat is het bezoekerscentrum van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. U kunt bellen. ...023-54-1123 om u op te geven. We hebben vanmiddag de paddenstoelen in de waterleiding Duinen... ...en deze begint aan de Oranjekom in Vogelenzang. We hebben ook nog tot en met 13 november de Kunstweek... En we hebben nog een extra mededeling, uh, Richard. Ja, en we hebben natuurlijk het strand. Uh, het Sint intocht Sinterklaas op het strand. Ja, die ook En dat is om twaalf uh, uur, ten hoogte van de rotonde. En komt u om kwart voor twaalf, want dan kunt u alles helemaal zien. Ja. En een extra mededeling. Ja, dat ja. is uh, Fred Buree wint goud met de documentaire. Tijdens het filmfestival 2011 van de Nederlandse organisatie van audiovisuele amateurs... ...heeft plaatsgenoot Fred Buree een gouden medaille gewonnen met de film... ...in het spoor van David, Livingstone. Een jury wees deze film aan als beste in de categorie documentaires. De film gaat over het leven en passies van missionaris en ontdekkingsreiziger David Livingstone. En het is toch wel helemaal geweldig dat iemand uit Zandvoort hier een, een gouden prijs mee, of goud mee heeft gewonnen... En ik zie ook weer dat Pieter juist, ja, onze heeft, voorzitter, te doen. de verbindende Nederlandse teksten ja, leuk, heeft he? gesproken. Helemaal leuk. Ja. Ja. Nou, wil je nou nog meer, uh, meer erover weten? Dan kijk dan naar de website www.novafilmvideo.nl En daar kunt u uh, meer over deze ja. film en de uitreiking uh, bekijken. Nou, we zijn er alweer doorheen. Uh, ja, ja. Heel erg bedankt ja, dat je met, om zo'n uh, leuke uitzending uh, te maken. Ik ga nog meer uh, mensen bedanken. Ik begin met uh, Roy Haldeman. Roy, heel erg bedankt. Je hebt het weer prima gedaan. En natuurlijk Pascal Verbeek. Op de een of andere manier zitten we normaal uh, zit er altijd met z'n alleen uh, techniek te doen. Nu waren jullie met z'n twee en het was erg nodig. Dus ik was heel erg blij <lacht> dat Pascal uh, er ook uh, bij was. En Pascal is ook degene die een beetje de, de, de lokale set opbouwt. En weer afbreekt en weer vervangt en weer, vervangt en weer vernieuwt. Dus uh, zonder Pascal zouden we hier nergens zijn. En natuurlijk Yvonne heel erg bedankt voor uh, het aanwezig zijn. Een beetje de regie doen. En Ellen Janssen die, uh, die hier niet aanwezig is maar wel de redactie ook heeft gedaan. En natuurlijk Don die uh, zeer geduldig hebben grote glimlach altijd de koffie en de thee uh, schenkt. Nou, heeft en natuurlijk u... Hotel Hoogland. En Hotel Hoogland, laten we dat niet uh, vergeten. Nee, daar ja. zitten we toch maar weer. Ja. Nou, um, de, wilt u uh, nog meer uh, radio horen van dit programma, dan kunt u donderdag nog, nog een keer naluisteren om uur, tussen 8 uur en 10 uur uh, s ochtends. En we hebben ook natuurlijk nog een uitzending gemist, dan ga je naar de website van ZFM Zandvoort. Vul in de datum, vul in de tijd en een uurtje later invullen. En dan krijgt u het ook nog een keer te horen op het moment dat u het wil. Nou, wij zijn Betty van Voorst. En Richard Buitenik ja. En we hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. Ja, zeker. En ik wens u allemaal een heel fijn weekend. Ja, allemaal een heel fijn weekend en geniet van het mooie weer. En, en, we, en gaan we gaan eruit met Shakira. That she's so irresistible, but all the damage she's caused is unfixable. Every 20 seconds you repeat her name but when it comes to me.